Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de avondklok massaal genegeerd. Er wordt niet gedemonstreerd, maar bendes jongeren plunderen winkels en supermarkten. In de buitenwijken worden luxe appartementen en villa's leeggeroofd. Veel mensen hebben uit voorzorg hun huizen dichtgespijkerd. Ook zijn er in verschillende wijken gewapende burgerwachten opgericht... omdat de politie van straat is verdwenen. Het leger is nog wel aanwezig, maar bewaakt vooral overheidsgebouwen en musea. De VS en een aantal Europese landen hebben de Egyptische president Mubarak opgeroepen... om hervormingen door te voeren. Ook willen ze dat er tegen ongewapende demonstranten geen geweld wordt gebruikt...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 De Iraanse ambassade in Den Haag zegt dat de executie van de Iraanse-Nederlandse Zagra Baghami een nationale kwestie is. In een verklaring van de ambassade staat dat het uitgevoerde doodvonders geen invloed mag hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Volgens de ambassade is de gerechtelijke procedure eerlijk verlopen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. En ook raadt hij Nederlanders met een Iraans paspoort af om naar het land te reizen. Het weer in het noorden en midden is het bewolkt en nevelig in het zuiden is het helder. Overdag in het zuiden zondag in het noorden en midden breekt wat later de zon door en het is 0 tot 3 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu ZFM in de ochtend.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 Shit, baby. Eh? Si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 Feel good. See I see mine freak like what's up man what's happening So come one come all on, and see the show tonight We better be a sound astounded no ghost or poltergeist You know I'm no Pinocchio I never told a lie So call me Mr. Magic Man a float on cloud nine I got the magic in me I got the magic baby Every time I touch that track it turns into gold yeah. my rhyme. Stay on the road so I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 Stay in Me, EN yeah. MUZIEK